Twee uur. Het NOS-journaal. Raymond Serré. In het noorden van het land is de zwaarste regenval voorbij. Wel staat er een noordwester storm. En daardoor dreigt onder meer een oefenterrein van defensie bij het Lauwersmeer onder te stromen. Het waterschap Noordere Zeilvest heeft over een lengte van 150 meter zandzakken geplaatst. Volgens het waterschap zit op het defensieterrein kostbare apparatuur onder de grond. Elders in Groningen zijn twee bergpolders onder water gezet. En bij Kampen is de balkstuw opgeblazen. Die plaats zoals Genemuiden en Zwolle moet beschermen. Ook in Zuid-Holland veroorzaakt de waterstand problemen. In Dordrecht worden zandzakken uitgedeeld. Op verschillende plaatsen worden dijken extra beveiligd. De verwachting is dat de storm vanaf drie uur vanmiddag gaat afzwakken. De NMA stopt met het onderzoek naar prijsafspraken in de reisbranche... als de brancheorganisatie ANVR haar voorwaarden aanpast. Een jaar geleden deed de NMA invallen bij drie grote tour operators en de ANVR omdat er signalen waren dat ze hadden afgesproken om geen kortingen te geven bij de verkoop van reizen. Maar het onderzoek is nu gebleken dat reisagenten dachten dat de algemene voorwaarden van de ANVR hun verbood om zulke kortingen te geven. En daarom wil de NMA nu dat die voorwaarden worden aangepast zodat tour operators zelfstandig kunnen bepalen tegen welke prijs ze een reis verkopen.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 Verder deed Audi het erg goed in de Verenigde Staten. Daar steeg de verkoop met bijna 16 procent, tot ruim 117.000 auto's. Een nieuw record voor de Amerikaanse markt. En gisteren maakte het Porsche-concern al bekend een uitzonderlijk goed jaar te hebben gehad. De provincie Noord-Holland heeft het eerste deel van de claim op de IJslandse bank Landsbankie ontvangen. Het bedrag van 54 miljoen euro is niet alleen voor de provincie zelf, maar ook voor een aantal gemeenten in heel Nederland. Zij hebben zich verenigd in de Noord-Holland-groep en deze groep had in totaal 170 miljoen euro uitstaan bij de faillietverklaarde Landsbankie. Landsbankie, het moederbedrijf van internetbank Icesave, ging in 2008 failliet. Nederland wil dat IJsland 1,3 miljard euro terugbetaalt. Of dat geld er ook komt is onduidelijk. Een akkoord daarover is vorig jaar verworpen in een referendum. Ron Jans vertrekt na dit seizoen als trainer bij voetbalclub Heerenveen. De club en de 53-jarige trainer hebben in het goed overleg besloten het aflopend contract niet te verlengen. Jans is bezig aan zijn tweede seizoen bij Heerenveen. En dan het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land... met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Er staat een krachtige tot harde wind uit het westen tot noordwesten aan. Zee, stormwindkracht 9. Verder kunnen vooral in de noordelijke provincies zeer zware windstoten voorkomen... tot ongeveer 110 km per uur. De temperatuur ligt rond een graad of 8. Vanavond en vannacht buien, maar dan gaat het wel iets minder hard waaien. Morgen overdag wordt het een stuk rustiger, minder buien en geregeld zon. Het wordt opnieuw een graad of 8. ANWB Verkeersinformatie. U hoort het ook al bij het weer. Het verkeer in het noordelijk kustgebied moet de komende uren nog rekening houden met zeer zware windstoten. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag... Tussen en en zoeterwouder rijndijk 4 kilometer. De rechterrijschok is dicht, daar is een vrachtwagen stilgevallen. Een aanrijding op de A15, Rotterdam richting Gorkum... tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27, Utrecht richting Breda... tussen Knopend hooipold en Oost-Zuid 2 kilometer... zijn er bomen omgewaaid. De rechterrijschok is dicht. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Er staat wel een flinke wind. En dat zie je ook zo langzamerhand aan de mensen die hier al een paar uur buiten zijn. Uh, die, die handen worden wat kouder, die lippen worden wat blauwer. Uh, ik voel het zelf ook wel een beetje, moet ik eerlijk bekennen. Maar goed, dat is klein leed in vergelijking tot alles wat die boeren eventueel boven het hoofd hangt. Ja, dat was collega Karin Alberts die voor ons de situatie in Groningen in de gaten houdt. Als daar iets over te melden is, dan hoort u dat natuurlijk op Radio 1. De Friese broers Chris en Guus Zwijgman staken in 1979 de Atlantische Oceaan over... met hun vlot sterke Jerke 3 en gaan dat 32 jaar later opnieuw doen. Guus, u woont op Ter Schelling. Kon u wel met, uh, met de boot vanochtend? Nee, gelukkig uh, hebben we de boot uh, gisteren genomen. Dus uh, ik was wel veilig aan de wal, dus okay. dat uh, kwam niet in gevaar. is dus geen gevaarlijke capriolen uh, op de Waddenzee voor u vandaag? Nee hoor, geen... Geen, geen probleem. Bij ons aan tafel ook de man die grote veranderingen in de gezondheidszorg op zijn naam heeft staan. Dat is uh, Loek Winter. Goedemiddag meneer Winter. Goedemiddag. Uw secretaresse vertelde ons dat dit uw agenda-vrije week was. Was het een rustige week voor u? Nou, niet echt. Nee, want? <laughs> nou, we zijn heel druk met, uh, met de continuïteit en de revitalisering van de zonnehuizen. Ah, dat zijn die failliet gaande of al zijnde, uh, Ja, zijn psychische... al failliet, ja. Ja, oké. Okay. Daar bent u druk mee bezig. We gaan ook straks praten met Louis Hilgers. Die wint zich op over reclame die steeds meer te zien is bij begrafenissen. En dan de muffinman in België. Hij pakte weggegooide muffins uit een container van een supermarkt. En hij ontketende een hele discussie over voedselverspilling in België. We praten daarover in de rubriek Achter de voordeur met Lisbeth Hop. Lisbeth, heb jij veel weggegooid de afgelopen feestdagen? Ja, en daar voel ik me wel schuldig over, zo'n banaan die helemaal uit Afrika komt... en dan uiteindelijk in mijn afvalbak belandt. Dat vind ik wel moeilijk, ja. En je gaat ons straks vertellen hoe we dat kunnen voorkomen. Ja, goed, mooi. De dichter is vandaag Raymond de Jong. Zijn gedicht hoort u tegen drieën. En als u een vraag of een opmerking voor ons heeft, gaat u naar de website. Dit is de dag.nu. Of reageert u via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. De IJsselmeer ziekenhuizen hebben een schuld van 25 miljoen euro... Een aantal partijen neemt die schuld nu over. De IJsselmeer ziekenhuizen in Emmeloord en Lelystad... worden overgenomen door de MC-groep van Loek Winter. Ja, hij heeft de bijnaam in de medische wereld Dollar Loek. De MC-groep van Loek Winter is sinds vandaag... officieel eigenaar van de IJsselmeer ziekenhuizen. Winter krijgt de algehele leiding. De IJsselmeer ziekenhuizen kwamen afgelopen september in de problemen... nadat ze hun operatiekamers moesten sluiten... omdat de lucht er niet steriel genoeg was. De sluiting van de operatiekamers betekent een verlies van 3 ton per dag voor de ziekenhuizen. Hij stopt daar 5 miljoen eigen geld in. En binnen drie kwart jaar slaagt hij erin om nu het break-even point te benaderen. Ik vind dat knap. Ja, Loek Winter. U bent van oorsprong arts, radioloog. En toch heeft u gekozen voor het ondernemerschap. Hoe is dat zo gekomen? Nou, dat is, dat is geen keuze, dat, dat gaat vanzelf. Uh, zoals mijn vader zei, dat zat er al op vijfjarige leeftijd uh, oh, ja. in. Dus ja. Was u toen al aan het handelen? Nou, handelen en uh, proberen dingen te verbeteren, anders te doen. En uh, daarbij ook uh, letten op kosten en letten op uh, kwaliteit. Hè. Kwaliteitsverbetering is natuurlijk een hele belangrijke... want als je een beter product neerzet, dan krijg je daar animo voor. Dan ja. gaan mensen dat kopen en dan... Uh, ja. En toen u nog gewoon als radioloog werkte, zag u toen allerlei dingen om u heen... waarvan u dacht, dit moet anders? Nou, ik heb mij jaren heel eenzaam gevoeld. En ik had het idee dat, dat ik in een foute film zat. Uh, ik vond het werk heel leuk. En het, uh, het werk van mediespecialisten is uh, heel interessant. En uh, zeg maar het feit dat mensen je vertrouwen geven om met hun gezondheid uh, je te mogen bemoeien en dat te verbeteren, dat is natuurlijk uh, heel prettig. Maar ik vond de organisatie van de uh, zorg, had ik wel problemen mee. Met ja. name de dienstverlening vond ik slecht. Ik vond dat mensen uh, beneden de maat behandeld, werden, zeker het kon beter. Hè, terwijl ik toch altijd in goede ziekenhuizen gewerkt heb. Overigens veranderd de afgelopen jaren uh, heel snel in positieve zin. Oké, okay, dus dat is er is wel verandering mogelijk. Ja, en hoort... zeker hoop, ja. ja. Er werd ook gezegd dat u wel dollar look werd genoemd. Vond u dat... Vindt u dat vervelend? Nou, dat kan mij niet zo schelen. Um, uh, overigens is dat niet mijn imago. Hè. Dus als ik zelf uh, mijn eigen naam google... dan uh, komt moet, u je, tegen. moet je verzoeken om dit te vinden. Maar ja. uh, prima dat u het gedaan heeft. Kijk, in een sector waar 70 miljard omgaat... en 1,1 miljoen mensen werkzaam zijn... Uh, daar werd tot, op, uh, tot recent niet gesproken over wat kost het nou... en kan het niet beter en kunnen we niet zuiniger zijn met middelen. Dus als ik in die zin uh, het imago heb dollarloek, dan prima. Ja, maar want ik maak het wel bespreekbaar. Ja. Ik denk dat je voor hetzelfde geld meer en vooral betere zorg kan ja. leveren. Het is ook wel een beetje onterecht, want u heeft ook heel veel eigen geld... in die IJsselmeer ziekenhuizen gestopt. Ik, en ik kan me voorstellen dat u dat nog niet terugverdiend heeft. Nou, nog geen cent. Nee. Dus, uh, dus en eigenlijk wat... brengt u geld naar de gezondheid toe? Ja, en wat, wat betreft de, zeg maar de, de, de in inkomen... Uit arbeid hè, zitten wij ook op uh, halve balken. En dus dus uh, ik ben de laagst betaalde zorgbestuurder. En toch niet zielig voor nee, de duidelijkheid. Nee, hoor. nee. nee. U, u ziet er ook niet, niet heel zielig uit. U zou hier afgelopen maandag al te gast zijn. Maar dat ging niet door omdat u in overleg was uh, met de curatoren van de Zonnehuizen. Laten we even luisteren naar een fragment over die Zonnehuizen. De Zonnehuizen zijn instellingen op antroposofische grondslag. Ze zijn vooral gevestigd in het oosten en zuidoosten van het land. Maar er zijn ook vestigingen in Amsterdam en Den Haag. De komende zes weken blijven de personeelsleden nog wel aan het werk. De directie hoopt ondertussen nog op een overnamepartner. De hoop is dat een deel van het personeel dan mee kan. Ja, Luc Winter gaat dus helemaal niet goed met die zonnehuizen. De personeelsleden hebben al een ontslag aangezegd gekregen. U bent een van de kandidaten om. De instelling over te nemen? Hoe gaat het met de onderhandelingen met de curatoren? Nou, we hebben afgesproken geen informatie te verstrekken. Dus ik, ik houd het even beperkt tot proceduregegevens. Mm -hmm. We zijn heel intensief in overleg met de curatoren. We hebben daar constructief overleg. En uh, volgens mij zitten we in een eindfase. Mm. Positief voor u, de eindfase? Nou, Ik hoop positief voor zonnehuizen, want uh, mijn rol is die van, uh, uh, van uh, ondernemer. En ik probeer daar een beetje bij te helpen. Hm. Uh, maar het, het gaat met name om de, de grote hoeveelheid uh, cliënten en bewoners. Dat zijn gehandicapte mensen, kinderen en volwassenen. Uh, ik hoop dat die weer een uh, wat zonniger uh, to toekomst ja, krijgen. Ja. Ja. Waarom zou u nou zo'n instelling over willen nemen? Dat vraag ik mij ook af. Oh, maar ja, u bent dus... er wel mee bezig. Ja, <laughs> ik, ik, ik, ik zie dan zo'n instelling met een sterk ideologische grondslag. Antroposofie. Ja. En uh, antroposofie en geld gaan niet samen. En toch denk ik dat het mogelijk moet zijn om binnen die filosofie... Uh, zorg te verlenen, want als je uh, klanten hoort over de antroposofische uh, zorgverlening, zijn ze meer dan enthousiast. Hm. Dus het probleem van de zonnehuizen kwam eigenlijk door de overheid, door directies, door te veel gebouwen, te dure gebouwen, en dat kribbelt dan, ik denk dat kan aanmerkelijk beter en kan goedkoper, omdat die antroposofische filosofie, uh, die is uh, ijzersterk en hm. die is ook, uh, ook heel duurzaam naar de toekomst. Ja, maar die is tot nu toe, allemaal dus, blijkbaar niet op de juiste manier ingevuld, in het, althans niet in het nou bestuur. Nou ja, het bedrijf van... bestaat, bestaat 85 jaar, de ah, locatie ja. Bron waar dus uh, gehandicapte mensen, volwassen mensen wonen en werken... bestaat al 85 jaar. Hm. Dus het heeft uh, tientallen jaren goed gegaan. Alleen de laatste jaren door fusies en, uh, en, en, en foute beslissingen... is dat, uh, is dat misgegaan. Ja. Bent u de laatste in de race? Um, zou kunnen. Ja. Ik uh, zou kunnen. ja En wanneer uh, is er duidelijkheid? Ik, uh, dat kan iedere dat kan iederemaal gebeuren. Maar oh. het mag niet lang meer gebeuren. Nee. Niet duren. Omdat uh, uh, ja, de organisatie valt uit elkaar. We hebben dat destijds ook bij de SME ziekenhuizen meegemaakt. Als het te lang duurt, zo'n uh, reddingsoperatie... dan gaan mensen solliciteren, gaan ze ergens anders werken. En Dan heeft het ook niks meer met geld te maken om het weer goed te krijgen. Maar dan zijn, gewoon, zijn de kwaliteiten er niet meer. Nee. Maar waarschijnlijk kunnen we binnen nu en een week wel constateren... dat u die zonnehuizen overneemt. Uh, dat is uw interpretatie. Maar normaal zijn er ook meer uh, kapers op de kust. En, uh, maar minder serieus uh, dan u, denk uh, ik, ik. Ik hoop dat u gelijk heeft, ja. dat ik het zo zeg. U zei eerder dit jaar in een interview... Uh, dat het zorgprobleem in Nederland groter is dan de Griekse crisis. Uh, dat is nogal een uitspraak. Wat is dat zorgprobleem? Nou, het zorgprobleem is de uh, toenemende vraag naar zorg... de toenemende behoefte naar zorg. Dat zijn twee verschillende dingen... En de uh, afnemende uh, middelen die we beschikbaar hebben met z'n allen om die zorg te betalen. Ja. Er is sprake van vergrijzing, er is sprake van meer technologische mogelijkheden. En de drempel om zorg uh, te, te vragen uh, neemt toe. Uh, dus er zijn meer oudere mensen, er kan meer uh, en, en de drempel uh, uh, wordt lager. Dus er is een, een sterke groei van zorg, 7,3 procent. Ja. Dat is heel veel. Daar waar het bruto nationaal product... Hè, dus het, de, de groei van het land is slechts 2 en de komende jaren gaat dat 0 zijn. Dus we lopen 7 uit de pas... En dat houdt ook niet lang vol. Nee, hè? Um, wordt te duur, dan ja. op die manier. Een mogelijkheid is marktwerking. Maar dat is tegelijkertijd ook een mogelijkheid waar heel veel kritiek op is. Waar, waar is men nou zo bang voor? Nou, Ik ben ook uh, kritisch over marktwerking, voor alle duidelijkheid. Oh. Kijk, uh, marktwerking uh, lijkt een uh, doel te worden, maar het moet een middel zijn. Je moet je afvragen, waar krijg je betere zorg voor hetzelfde of minder geld? En daar kan voor sommige soorten zorg marktwerking uh, een middel zijn. Hm. Maar het moet geen doel op zich worden. Hè. Dat is nu al tien jaar wordt er gediscussieerd over marktwerking. Overigens gebeurt het nog nauwelijks in de zorg. Dat is even één uh, constatering. Maar twee is dat sommige soorten zorg, de systeemfuncties... Denk aan eerste hulp, denk aan kan kankerbehandeling... Denk aan uh, alles wat met uh, traumatologie te maken heeft. Daar is marktwerking helemaal niet geschikt. Nog ja. sterker, uh, we zouden het aanbod daarvan moeten beperken. In Amsterdam bijvoorbeeld zijn er zeven eerste hulpen. Het zou er beter en goedkoper van worden... als we dat terugbrengen naar drie eerste ja. hulpen. Dus maar... niet, op, niet, op, niet overal die marktwerking, zegt u... Maar... Maar bijvoorbeeld Wouter Bos zei afgelopen weekend in een interview... ook van dat hij wel vindt dat er ook private investeringen gedaan moeten worden in de zorg. Ik neem aan dat u dat wel een prettig geluid vond. Ja, ik doe niet anders. U doet niet anders maar he. overigens uh, is dat al heel lang aan, uh, aan de orde, de private investeringen. Alleen, dat moet op wat grotere schaal gebeuren. En dat moet ook uh, zeg maar op verantwoorde wijze ja. uh, gebeuren. Want uh, is iedere, iedere private investeerder geschikt om in de gezondheidszorg te investeren? Of nee, houdt u ook per... bewust mensen buiten de deur? Ja, per se wel, ja. Wie dan? Um, de... de de partijen uh, die een langetermijnhorizon hebben en die een uh, maatschappelijke inborst hebben, die zijn uh, uitgenodigd zou ik zeggen. Mm -hmm. En partijen die denken dat hier de quick wins zijn en die het snelle geld ophalen, zijn uh, niet, niet gewenst en dat is ook niet wenselijk. Uh, nee, want is er is ook wel eens maar... gezegd dat u een, een hedgefund zou zijn. Dat nou, is dus niet ja, waar. Nee, dan weten mensen niet wat een hedgefund is. Dat kwam of ze... uit de hoek van of... de SP, zeg ik er ja. even bij. Ja, of ze weten niet wat ik doe. Uh, maar, maar dat is niet zo. Uh, nou heeft u in, in IJsselmeer ziekenhuis een aantal uh, bankiers ook aangesteld, die vroeger in de city hebben gewerkt. Zijn dat wel uh, de juiste mensen op de juiste plaats? Nou, dat zijn bankiers en bankiers. Maar de bankiers, waar, die partners even mee. mij, die hebben een heel groot maatschappelijk hart. Dat zijn ja. hele prettige mensen die precies weten hoe waar de normen in elkaar zitten en hoe zorg gestructureerd... Uh, want je hebt ook andere bankiers begrepen. Ja, maar het feit dat er mensen in de sector komen die uh, een balans kunnen lezen. en die uh, verstand hebben van financiën, dat is wel uh, gewenst. Dat is ook wel. Er hard. zijn in Nederland een, een groot aantal grote instituten. waar honderden miljoenen omgaan. die bestuurd worden door mensen die daar uh, echt nauwelijks. Uh, toegeschoold zijn. Oh. En, en ja, daar, daar gaat er te veel geld voor om... in de sector. Even voor ons als patiënt... hier aan tafel. Ik weet niet of we allemaal patiënt zijn. Dat hoeft helemaal niet. Maar <lacht> wat gaan wij nou... merken voor voordeel... Uh, aan een, een ziekenhuis waar meer private investeringen... hebben plaatsgevonden? Uh, meer zorg voor hetzelfde geld, betere zorg voor hetzelfde geld... betere zorg voor minder geld. Uh, innovaties die geïntroduceerd worden. Denk aan informatietechnologie, denk aan social media. Ondernemers zullen dat... stimuleren, die zullen dat aanjagen... die zullen daarin investeren, die zullen daar druk achter zetten, omdat ze dat met hun eigen geld doen, ze doen dat met hun eigen energie. Uh, daar wordt, dus wordt de gezondheidszorg in brede zin uh, beter, ja. toegankelijker van. Hm. Uh, en dat is toch wat we met z'n allen ja. zouden moeten willen. Maar er zit hier aan tafel iemand met een hernia, toch? Ja, ja ik, ben, de, ik ben geholpen. U bent geholpen. Heeft u lang moeten wachten op die operatie? Uh, in totaal anderhalf jaar. Ja. Zou dat bij u sneller gaan? Nou, geholpen? daar heb ik dus niks mee. Anderhalf jaar? Nee, daar lang. heb ik niks mee. Nou, nee. ja, met drie weken heb ik al niks. Uh, sinds 1995 hebben wij zorgcentra en daar is het vandaag bellen, vandaag komen, vandaag geholpen worden. Oh, ja. De vraag is of je moet willen dat je voor een hernia geopereerd wordt. Want een onderdeel van de hernia-behandeling is de eerste zes weken niks doen. Maar daarna moet je toch gewoon in beweging komen. Ja, dus dat moet sneller kunnen, zeg ja, Absoluut, en dat ja. kan ook sneller. Nou zei u net al, het probleem van de zorg is dat de vraag blijft groeien. En het lijkt eerlijk gezegd soms ook wel alsof die vraag oneindig is. Uh, dat moet enerzijds teruggedrongen worden. Tegelijkertijd bent u ondernemer en wilt u verdienen. En bent u misschien wel gebaat bij, of misschien zeker wel gebaat bij, een groei van ja. die sector. Hoe, nou, hoe kunt u dat verenigen met elkaar? Nou, dat is inderdaad een heel belangrijk punt. Uh, de verzakelijking van de zorg uh, levert meer zorg, betere zorg voor hetzelfde geld of minder geld. Maar dat, dat stimuleert ook weer meer vraag. Dus het hyperconsumentisme. Ja. Uh, daar moet je met z'n allen afspraken over maken. We hebben uh, uh, op landelijk niveau een macro-kader. Daar moeten we ons aan houden, vind ik. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dus daar sta ik... Uh, ik, ik begrijp dat. Uh, ik ben er ook heel positief over. Um, maar dan moet u uh, misschien wel minder, minder gaan uh, omzetten dan u eigenlijk zou kunnen. Nou nee, daar zit, daar zit volgens mij niet de sleutel. De sleutel zit ook in uh, uh, drempelen. Je moet uh, mensen eigen bijdrage laten betalen. Je moet mensen keuzes geven tussen duurdere zorg, meer dienstverlening kost ook wat meer. Uh, en de uh, systeemfuncties waar ik het net over had... die moeten uh, toegankelijk blijven. Hm. Uh, dus het, het ligt heel genuanceerd. Um, maar het hyperconsumentisme... dus meer vraag door... Uh uh, dat, dan, moet je, dan, dan moet je toch drempels gaan. Er ja. zullen toch mensen zelf moeten gaan betalen. Maar... De tandheelkund is in de aanvullende pakket als voorbeeld. Ja. En je zou voor hele uh, groepen zorg uh, zou je die afspraken ook moeten... Maar maken. er zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen die zeggen... Van, nou, er gaat meer zorg naar de huisartsen, dus wij gaan bijvoorbeeld uh, bepaalde polies maken. We gaan vermoeidheidspolies, snotterpolies, slaappolies allemaal instellen. Allemaal hartstikke leuk, maar dan gaan de kosten van de zorg natuurlijk weer omhoog. Nou ja, wat ik net al zei, die, de macro-budget-zorg uh, macro moeten we met z'n allen afspreken. En daarbinnen zal toch door efficiëntie en verbetering en verzakelijking... zal je meer zorg voor hetzelfde geld moeten doen. En als dat niet uitkomt, en dat verwacht ik... want de vraag naar zorg is inderdaad, zoals u zegt, mm -hmm. ongelimiteerd... Mm -hmm. uh, dan zullen mensen toch hun eigen bijdrage moeten gaan vergooien. Kijk, als je naar uh, de afgelopen decennia kijkt... dan zijn uh, zieke mensen, invalide mensen, gehandicapte mensen, demente mensen die zijn geïnstitutionaliseerd. Die zijn in instituten opgenomen, net als in een gevangenis. Er wordt gezorgd voor uh, je wonen, voor, je, uh, voor uh, je eten, voor je drinken. Je krijgt zelfs nog zakgeld. Ja, die tijd is toch voorbij, want... Hm. Um, Zelfs als je zoiets gebeurt, dan is een eigen bijdrage uh, is toch niet vreemd. Maar u Zeker zegt, als je andere dienstverleners. Ja, u zegt, oh, wij moeten dus meer gaan betalen. Ik, ik denk niet dat u zich daar heel populair mee maakt. Zitten jullie, willen jullie hogere uh, nee, oh, oh, Maar Dat hoor ik ook niet zeggen. Dat <laughs> oh. ligt aan welk type zorg. Ja, ja. Maar de systeemfuncties, de eerste hulp, de traumatologie... De, Gewoon de algemene zorg. De algemene zorg uh, is het collectief. Dat is een he, heel belangrijk erfgoed van Nederland. Ik denk dat we daar trots op moeten zijn. Hoe dat systeem functioneert en ook um, hoe toegankelijk uh, dat is. He, dus daar ben ik voor om dat zo te houden. Mm -hmm. Maar als je naar luxere vormen van zorg kijkt... naar luxere vormen van uh, wonen in relatie met zorg... dan zullen we er toch aan moeten uh, aan wennen... dat je daar ook uh, zelf iets uh, voorbij uh, moet dragen... Ja. En of we het leuk vinden of niet, maar de collectieve middelen worden minder. Dus we zullen toch met minder geld meer moeten doen. Zeker we zelf moeten bijbetalen. Ja, betekent dat dan dat gewoon de zorgpremies omhoog moeten? Komt het tijd dan opnieuw? Nee, dat zeg ik niet. Maar ja, wij moeten het wel betalen, toch? Er komt een belangrijk stuk vrije wil, vrije keuze en vrije besteding. Dat is de toekomst. Ja, maar dat gaat ons dan als consument meer kosten. Vrije keuze. Als wij die zorg willen. Vrije wil, vrije keus. Goed, oké. Okay. Straks uh, gaan wij verder praten over een avontuurlijke reis. Maar eerst is het uh, tien voor half drie en er is nieuws. De Egyptische openbare aanklager heeft tegen oud-president Hosni Mubarak de doodstraf geëist. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het doden van demonstranten tijdens de opstand tegen zijn bewind vorig jaar. Ook al heeft Mubarak misschien niet de opdracht daartoe gegeven... Bij de opstand tegen het Egyptische regime vorig jaar kwamen 850 demonstranten om het leven. U luistert naar Dit is de Dag. Wij gaan het hebben over reclame bij uitvaarten. En dat doen we met Louis Hilgers, die de reclame bij uitvaarten schaamteloos vindt. En uh, we praten ook met Paul Koeslag van de branchevereniging voor uitvaartondernemers. Meneer Hilgers, u voert actie tegen reclame bij uitvaarten. En dat kwam omdat u zich ergerde aan de begrafenis van uw broer. Wat, wat, wat constateerde u daar? De, de begrafenis van mijn broer was de directe aanleiding. Ik erger me al jaren aan bepaalde vormen van reclame. Vooropgesteld, ik erger me niet aan reclame in de uitvaartwereld. Ik erger me puur aan de reclame-uitingen tijdens de laatste, het laatste traject van de, van de medemens. Dus zeg maar, vanaf het moment dat hij overleden is... dat traject hoort geen reclame meer bij in mijn optiek. Nee, en wat trof u aan bij de begrafenis van uw broer dan? Nou, het was een, een samenspel ook nog. Uh, uh, de... Uh, de auto, de begrafeniswagen met de stoffelijke overschot van mijn broer. De rest van mijn broer die stond voor de deur. En dan staat met een groot bord op welke uitvaartbedrijf dat deed, uh, regelde. Uh, dit heb ik onmiddellijk laten weghalen. Vervolgens uh -huh. kom ik op de begraafplaats. En uh, het, het was hard aan het regenen. En toen staken alle medewerkers een paraplu op. Waar met grote letters <coughs> Monuta op stond. En tot overmaat van ramp ga ik in het crematorium Heerle de urn van mijn broer halen. En dat staat met even grote letters, uh, dan de naam van mijn broer staat op de naam Jarden Crematoria. Mm. En uh, dan denk ik, wat heeft Jarden met mijn broer te maken? Ja. Het, zijn, het is de laatste plek, was een laatste gegeven staan, daar hoort dat niet op te staan. En dat vind ik echt schaamteloos. U bent uh, toen een actie begonnen, na er even over nagedacht te hebben, met een site, geenreclame bij de dood.nl. Krijgt u daar veel reacties op? Ja, ongelooflijk vandaag. Ik heb erg veel uh, respons gekregen. Mensen, uh, het is een soort bewustwording van ja, nu ik erover nadenk. Hè, dat geldt ook voor, niet alleen daarvoor, maar dat geldt ook voor als je van een begraafplaats loopt. Dat bij, elke, bij drie kwart van de grafstenen, daar staat een sticker op. Uh, van, uh, of een plaatje van wie die grafsteen gemaakt heeft. En uh, nu je erover nadenkt, uh, zeggen mensen ja, je hebt gelijk. Dat, dat kan eigenlijk ook helemaal niet. Ik zie ook geen enkele uh, legitimatie om dat wel te doen. Anders dan reclame maken. Laten we het eens even voorleggen aan Paul Koeslag. Goedemiddag, meneer Koeslag. Goedemiddag. U bent voorzitter van de branchevereniging voor uitvaartondernemers. Ja, wat meneer Hilgers constateert, en met hem dus ook vele anderen... is dat ze zich toch ergeren aan die reclame bij uitvaarten. Kunt u daar niet wat aan doen? Ja, ik moet zeggen dat het mij zelf nog niet was opgevallen. We hebben ook eigenlijk weinig klachten en vragen gekregen. Maar het initiatief van meneer Hilgers maakt wel duidelijk... dat er toch mensen zijn die zich daaraan ergeren. En dan denk ik dat het goed is dat we daarover nadenken. En ik denk dat meneer Hilgers daar een punt heeft uh, wat hij bereikt heeft. Dat hij uh, de discussie uh, gerealiseerd heeft. Uh, ja. Ik vind het ook goed dat hij onderscheid maakt tussen reclame. Hè, zoals een ondernemer dat ook hoort te maken. Want no ja. nogmaals, het zijn ondernemers. Dus ook normaal dat ze uh, reclame maken. En uh, bij de laatste uitvaart. Ja, en dat... Daar, daar zou je een grens kunnen trekken uh, zelf, zeg ik. Als het bescheiden is, als het beschaafd is, moet het kunnen. Hm. Uh, en wat is, dan, wat is dan beschaafd en bescheiden, volgens nou, u? Nou, kijk, uh, aan, aan uitvaartleiders wordt bedrijfskleding verstrekt. En een, een voorzicht van de fiscus is, is dat de, de naam van de onderneming er dan op staat, zodat het niet als privékleding gebruikt mag worden. Nou, dat kun je de opzetten of heel bescheiden. En volgens mij valt dat dus wel mee. En storen mensen zich daar niet zo aan. Meneer Jogers, heeft u zich ook? geërgerd aan de bedrijfskleding? Ja, nou, dat klopt niet wat u zegt, want het eh, blijkt dat de fiscus daar best zeer coolant in is. Uh, nee, nee, dat nee, dat nee. je daar dispensatie voor kunt krijgen. Dat heb ik mij laten, me toe laten informeren. Uh, dus op die bedrijfskleding, dat is niet echt nodig. Maar veel belangrijker is nog op die urn. Waarom, waarom moet de naam van Jarden op een urn Kunt u me daar een verklaring voor geven? Want er staat een nummer. Altijd staat er een registratienummer op een urn. Dus wat ik vanmorgen hoorde: van ja, dan kunnen mensen nagaan. bij welk crematorium iemand is gecremeerd. Ja, is natuurlijk een kul-argument. Want dat kunnen ze via een nummer nagaan. Oh, okay. Maar waarom staat daar een naam? Kunt u me daar een verklaring, een legitieme verklaring voor geven? Rekoslag. Nou, of het die legitiem is, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat u zich daaraan stoort. Dat zou ik ook doen. Als een, uh, een identificatienummer nodig is, en dat is er uiteraard bij een urn dan kan dat ook op een plek worden gezet die wat minder opvallend is. En ook de naam van de onderneming die wat minder opvallend is. Ik waarom denk moet, dat die daar eigenlijk waarom de... moet die erop? Waarom moet hij erop, de naam van de onderneming? Waarom? Geeft u eens dus mij één reden waarom die erop moet? Op een urn... <hijen> Nou, kijk, op, op zich is het helemaal niet vreemd dat de naam van de onderneming vermeld wordt. En daar heb ik ook geen bezwaar tegen. Maar meneer Hilgers wel, geloof ik. Ja. Nou, ik denk veel met mij, want er is toch, waarom, waarom moet de naam erop? Geef hem een reden. Anders zij dan laten merken, deze mooie urn is gemaakt en geleverd door Jarden. Dat is de enige reden die ik mij kan bedenken. Nou, dat zeg ik al. Wettelijk zou het wel zo kunnen zijn dat dat vermeld moet worden waar dat is gebeurd en wie dat heeft gedaan. Dat geeft dan, het nummer weer. Nee, nee, dan zeg ik: dan zou je dat op, die, op een zodanige manier kunnen doen dat het niet stoort. Meneer, eh, meneer nee, ja, dat ik, kan nooit. Kan, dat... Je kunt nooit op een urn zetten dat er niet stoort. Er staat er dus altijd op. Het staat er op op Een nummer is iets anders. Daar kunt u een nummer op zetten, dat hoort zo, wettelijk zo. Moet er een nummer op staan. Oh. En dat is het ja. geweest, Laat straks, nummer. Laten we even de urnen laten voor wat ze zijn. Even algemeen, uh, meneer Koestag, heeft u de discussie als uitvaartondernemers nooit gevoerd over hoe ver u kunt gaan in het, in het maken van reclame. Zeker in, die laatste, in dat laatste traject, zoals uh, meneer Hilgers dat noemt. Nee, dat klopt. Dat, dat, dat, dat, dat zei ik in het begin van het gesprek al. Uh, ons, of her, hebben ons geen klachten bereikt of vragen bereikt. Dus die discussie is eigenlijk. Uh... U gestuurd uh, door meneer Hilgers. Ik mag u zeggen, ik kan u vertellen. Ik heb een brief gestuurd naar de andere, uw collega Monuta. Toen dat gebeurde bij mijn broer. En de directeur van Monuta, die heeft in ieder geval... is zo netjes geweest om bij mij thuis te komen in Zuid-Limburg. We hebben dat besproken. En hij zei, ja, u hebt werkelijk een punt. En we zullen dat in onze heidegesprekken over uh, de heroverweging van onze uh, ethisch handvest. Zullen we dat zeker nog eens een keer meenemen. Dus oh. daar heb ik al eerder over geklaagd. En als je kijkt naar de pol die, die ik op de site heb gezet. Inmiddels sinds vanmorgen hebben we er een kleine anderhalf duizend mensen gestemd. En uh, de grote meerderheid, 85 procent, is het daar helemaal mee eens. Ja. En ik heb een poll die gekoppeld is aan een IP-adres. Dus neem van mij aan, iemand kan maar één keer stemmen. Ja. Maar meneer Hilgers, even dan nu meneer toch aan de lijn hebben. Wat, wat zijn nou de drie punten waarvan u zegt... daar moet onmiddellijk actie op ondernomen worden? Ik vind op de begraafplaats, daar moeten al die plaatjes... van die, van die kostbare granieten en, en, en marmerstenen weg. Want als een, een, een, een steenhouwerij zegt... ja, dan kunnen mensen zien wie de graf heeft gemaakt... en het best is bij ons ook, dat kan... ...makkelijk opgelost worden door een, een plattegrond van de begraafplaats... ...waarop duidelijk ja. aangestegen gegeven staat wie welk okay. grafsteen is gemaakt. Oké, meneer Koeslag, kunnen die plaatjes eraf van die grafstenen? Ik, ik, ik spreek namens de uitvaartverzorgingen, uh, ja. dus niet namens de steenhouwers. Oké, okay, dus ja, dan moet ja, heel vers bij Het lijkt de... me dat je daar een oplossing voor kunt vinden. Okay. Dan wel de, Ja, inderdaad, aan de achterkant van de steen zonder dat het opvalt, maar dan is het ook geen reclame nee, dan meer, dan maar dan het is, is mee. het meer he, van dat het ja, traceerbaar is wie de scène heeft gemaakt. En ja, nou, dat ja. is niet alleen aan de achterkant, het zelfs op de voorkant. Ja, meneer Hilgers' tweede punt, want hier gaat meneer, uh, meneer Koeslag eigenlijk niet over. Wat is uw tweede nee. punt? Het tweede punt is, uh, het belangrijkste was de urn, de begraafplaats, maar ook de kleding. Maar ook uh, in de, de rouwadvertenties of in de doodsbrief, waar dan vaak uh, als adres wordt gezet... Het, uh, de begrafenisondernemer met daaronder ter attentie van die en die overledene of, of, of uh, nabestaanden. Daar hoeft ook geen reclame bij te komen. Op een prentje, op een gedachtenisprentje, op een doodsbrief en waar dan ook. Dat is nergens voor nodig dat daar reclame voor is. Niemand kan mij dat hard maken. Meneer Koeslach, kunt u dat eraf halen? Uh, ik heb daar geen bezwaar tegen dat dat er op een beschaafde manier op staat. Wij gaan uit van keuzevrijheid van de consument, in dit geval de nabestaanden. En ik denk dat als een consument helder maakt aan de ondernemer van luisteren, dat wil ik niet, dat het dan ook niet gebeurt. Dan kiest u voor de opt-out optie. Ik denk niet dat er ooit nou. een begrafenisondernemer is geweest die gevraagd heeft, mag ik daar mijn reclame bij zetten? Want dan, u weet zelf, geboorte, huwelijk en begrafenissen zijn emotiemomenten, dan denk je daar niet over na. En als u zegt op een beschaafde manier... een beschaafde manier is het niet doen. Nee, goed weglaten. Het is duidelijk dat u misschien maar eens een heel goed gesprek met elkaar moet gaan voeren. Want uh, daar is nog wel wat te bespreken. Hartelijk dank meneer Hilgers die uh, de actie is begonnen. En ook hartelijk dank aan Paul Koeslag... de voorzitter van de branchevereniging voor uitvaartondernemers. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel met uh, Guus en Chris Zwijgman... die met hun vlot sterke jerken via de Atlantische ovejaan, oceaan over willen steken. En met Lisbeth Schop gaan we het nog hebben over voedselverspilling. Eerst het nieuws... van. Half drie, gelezen door Remon Seré. Radio 1 Het NOS-journaal. De Egyptische openbare aanklager heeft tegen oud-president Hosni Mubarak de doodstraf geëist. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het doden van demonstranten tijdens de opstand tegen zijn bewind. Ook al heeft hij misschien niet de opdracht daartoe gegeven. Bij de opstand tegen het Egyptische regime kwamen vorig jaar zo'n 850 demonstranten om het leven. In het noorden van het land is de zwaarste regenval voorbij. Wel worden nog op diverse plaatsen voorzorgsmaatregelen getroffen... om overstromingen van bewoonde gebieden te voorkomen. De verwachting is dat de storm rond deze tijd wat gaat afzwakken. In het zuiden van Irak zijn bij een zelfmoordaanslag op Shiitische pelgrims... zeker 30 doden gevallen. De zelfmoordenaar liet zijn bom afgaan bij een politiepost... zo'n 300 kilometer ten zuidoosten van Baghdad... Vanochtend vielen er bij vier bomexplosies in de hoofdstad al zeker 27 doden. En ook die aanslagen waren gericht op shiieten. Na het vertrek van het Amerikaanse leger vorige maand is het geweld in Irak opgeleid. En Ron Jans vertrekt na het seizoen als trainer bij voetbalclub Heerenveen. De club en de 53-jarige trainer hebben in goed overleg besloten het aflopende contract niet te verlengen. In zijn eerste jaar als trainer eindigde de Friese club als twaalfde. En nu staat Heerenveen onder Jans op de zevende plaats. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. ANDB verkeersinformatie. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. tussen Roelof-Arensveen en Zoetebouden Rijndijk 7 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte Rijstrook dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen Papendrecht en Sliederrecht Oost, 5 na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En de A50 Arnhem richting Os, voorknopend Ewijk, 5 kilometer. Voor een spoedreparatie is de linkerrijstrook dicht. Radio 1, dit is de dag. Dag Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met aan tafel. De man die grote veranderingen in de gezondheidszorg op zijn naam heeft staan. Luc Winter. Guus en Chris Zwijgman. Die met hun vlot sterke jerken via de Atlantische Oceaan over willen steken. En Lisbeth Hop. Met, hem gaan we het he met haar gaan we het hebben over de Belgische muffinman. U kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DIDD. Of gaat u naar de website dag.nu. in the fall. Ja, Guus en Chris Zweg, jullie wilden er eigenlijk wel meezingen geloof ik, hè? Ja, dit zit er zo in dat uh, leuk om dat weer eens te horen. Ja, dat was in 1979, dat jullie de eerste keer met een vlot die oceaan overgingen. En dat verhaal dat begon allemaal in Sieps-bar, heb ik me horen vertel laten vertellen. Bar Sieps Bar een, Sieps, nee, oké. Okay. En wat, ge wat gebeurde daar? Nou, dat is een uh, verhaal dat uh, beter mijn broer kan vertellen, want die was er daadwerkelijk betrokken. Die kwam er iets te bij. Nou ja, broer Chris? Ja, nou ja, het is uh, uiteindelijk. Uh... Dat hele jere gebeuren is ontstaan. Dat je na de middelbare school elkaar uh, weer naar een uh, bepaalde periode tegenkomt. En uh, als vriend hè, na een tijd elkaar weer ontmoet. En nou, naar een uh, aantal uh, consumpties <lacht> werd het bij ons wel duidelijk... Dat dat de, jullie met dat, de vlot over de oceaan Nee Nee, nee, nee. <lacht> dat uh, dat wij uh, de vriendschap weer... Eens, uh, Versteveren moesten. En uh, nou, wij zijn van huis uit Zeilers. Dus, uh, en nog meer consumpties. En toen werd dat plan geopperd om uh, iets te bouwen waar we A mee Zeilen konden... en B, waar we mee de aandacht zouden trekken. Ja. En dat wij met een uh, mooie vriendenclub op een uh, vierkante meter uh, een hele gezellige tijd mee zouden ja. doorbrengen. Dat was 1979. Laten we even luisteren naar hoe dat toen klonk. Where do you come from? Over. Well, we are on our way from Holland and we are heading for Curaçao. Over. Okay, I wish you a very good trip. Over. We zitten op de sterke jerke 3, midden op de oceaan. Vandaag is het woensdag 9 november en we hebben zo'n 800 mijl afgelegd. Chris heeft net een kruidkoek gebakken en nee, die hebben we even ondertussen even. <laughs> Een kruidkoek gebakken op een vlot? Ja, wij gaan goed beslagen ten ijs weg. Oké, okay, want Guus, het, het vlot wat jullie nu aan het bouwen zijn, dat is een, een kopie van die uit 79, hè? Ja, correct. Het hele verhaal, dat we dat na 32 jaar nog eens een keer gaan doen, heeft een wat andere geschiedenis. De vorige, toen in 1979 wilden we een vlot bouwen wat we onszelf hadden gemaakt en uh, wat zeewaardig genoeg is om een oceaan over te komen. En dat is eigenlijk een droom van elke zeiler om ooit eens een keer de oceaan over te steken ja. en dat hebben wij op hele jonge leeftijd gerealiseerd. En ja. toen hebben wij aandacht besteed aan, aan het milieu, aan, aan de oliefrontreiniging. Nu gaat het niet zozeer dat we het weer willen maken... en weer de olieontruiniging en weer naar, naar de Antillen willen. Nee, wij willen nu, uh, we zijn, we zijn benaderd vanuit uh, de filmwereld... of wij wilden meewerken aan een speelfilm over dat verhaal van 32 jaar geleden. Oh, ja. En een van de, de dingen die, wij, die ze ons vroegen was... Mm. zouden jullie weer een vlot willen bouwen... Mm. Nou, daar dus, ja, dus willen we altijd al meewerken. <laughs> en toen zaten we weer, nou niet in Barships, maar wel een soort gelijke zaak. <laughs> en onder genot van een uh, Nodige van een biertje, Berenburg, denk ik. Daar zaten wij te denken, als we direct weer een vlot hebben, dan moeten we er ook wat mee doen. Dus ah, ja. waarom dan niet uh, weer de, de oceaan op? Hmm. Nou, toen kwamen we in aanraking met... Uh, Vier koops van het Maritiem Instituut Willem Barens. En die zegt van: Jongens, als jullie weer wat gaan bouwen en, de, en weer willen varen. dan zouden jullie eigenlijk keurig door die plastic soep kunnen varen. Ja, want wat is de plastic soep? Wat is dat? De plastic soep, dat heb ik een, een monster meegenomen. Ah ja, dit, dit is een flesje Potje met water. Ja. Ja. Ja. Het, het lijkt ook echt Pak op soep. Even, met ja. een, een hartige soep, een gevulde soep. En, er zit allemaal, allemaal, allemaal troep zit erin. Ja. Troebel water met troep erin. Als we over de plastic soep praten, dan praten we hierover. En dat, zo zit, is dat zit helemaal in de oceaan ja. Over wat voor een oppervlakte heen? Uh, dat is een, uh, bijna zo groot als Frankrijk. Oh, dat is echt veel? Ja. En dat drijft allemaal in die oceaan? Ja. En dat, en dat dan... komt... Dat, uh, je moet eens zien, de oceaan heeft... Een, uh, de Noord-Atlantic heeft een met de klok meedraaiende stroom. En in het midden van die stroom, daar staat geen stroom... en daar komt al die daar vervuil Daar dat, ja. En nou is het de ellende dat juist net... Dat ook de kraamkamer is van de vissen. Mm -hmm. Die eten daar de plankton. En de, dit plastic, hè, het plastic, dat deformeert eigenlijk naar het niveau van plankton. Mm. Een vis ziet niet meer het verschil maar... tussen plankton en plastic. En dan hebben de Amerikanen al bepaald dat daar hè, in de oceanen, want ja, dat noemen ze gyrus, uh, gyrus in het Engels, uh, dat, dat heb je op elke oceaan. En dat in, die, in het centrum zeven keer meer plastic drijft. Dan plankton. Zo. Met andere woorden, een vis eet meer, zeven keer meer plastic dan, dan voedsel. Ja. Zijn maag zit vol, denkt dat hij genoeg heeft... maar heeft veel te weinig voedingsstoffen. Maar dat, en dat is het ergste van plastic. Plastic is een killer. Die PCB's uit de olie, die vergaan niet. Nee. Dus... Dat blijft die, in de voedselketen zitten. Precies, maar dat wordt door de grotere vissen weer opgegeten. En hoe ouder de vis, hoe meer die gifstoffen inkomen. En daardoor is dus als je nu een stuk zwaardvisvlees uh, zou eten. dan hap je al wel tien keer meer de maximale toelaatbare giftige stoffen. dat je als mens mag hebben. Ja, nou dat is heel belangrijk dat daar goed onderzoek naar wordt gedaan. Dat gaan jullie ook doen. Ja. In 79 waren jullie toch al iets jonger, denk ik, hè? Ja, ben niet dat ja, jongen. Jullie zijn nu in de zestig, denk ik? Net niet. Net niet, nee, oké, okay. nee, nee, nee. sorry. Ja. Tegen de zestig. <laughs> <laughs> maar kan dat dan wel? Want jullie zitten uh, uh, toch... Wekenlang met vier man op zo'n vlot. Uh, u heeft een hernia, vertelde u net al? Nee, ben ik goed aan het oh, Oké, okay, goed, goed, ik. Maar goed, oké, wordt allemaal wat krak en mikkig natuurlijk ja, ja, op die ja. leeftijd. Is dat, is dat fysiek <laughs> nog wel te doen? Tuurlijk. Ja? Dus. Oh ja, nou ja. Het is, Kijk, die vraag wordt ons heel vaak gesteld hoor. Dus daarom vind ik het ook wel leuk dat u mee stelt. Want dan kunnen we hem in één keer voor heel Nederland ja, oplossen en beantwoorden. Het is namelijk: het gevaar was toen dat je onervaren bent. en je wist niet of het vlot sterk genoeg was. Oh, ja. Nu weten we precies wat we tegen kunnen komen. We ja. hebben het een keer gedaan. We weten dat het vlot een ijzersterke uh, constructie. constructie is. Dus daar geen probleem over. Nee. Plus, wij zijn natuurlijk, allemaal hebben wij onze levenservaring opgedaan. En, en net zoals elke uh, persoon, word je voorzichtiger. Dus en heeft nu niet meer zoveel bravoure als vroeger? Veel minder. Nou, we zijn veel professioneler geworden. Mm. En we gaan daardoor alles veel meer uitsluiten. Eén van de dingetjes bijvoorbeeld... destijds wilden wij echt het, de oceaan over zonder motor. We wilden bewijzen dat we iets zelfzeilend kunnen doen. Ja. Dat, die fout zullen we niet begaan. Nee. Want dat hebben we geleerd. We, bij Bonaire hadden we geen wind. Toen zijn we te, met de stroom tegen de kust aangeblazen. Ja, want u heeft het niet gehaald hè, vorige keer. Nee. Nou, ah ja, Tot Bonaire. Nou ja, we hadden, u moet het zien even van... Wat wilde, onze droom was de oceaan over te komen. Ja, dat dat hebben we gedaan. Dat is gelukt. We ja. kozen alleen een eiland te ver. Ja, ja nou ja, goed. Hoe oh, eiland... ziet dat vlot eruit? Kan, kan u, dat... u dat een beetje beschrijven? Nou, Hoe groot zijn, is het? Het zijn uh, vijf bar, uh, pijpen. Ja. ja? Dan zit er zitten zowel voor als achter een punt op. En okay. de vloer, die is... Uh, de langste pijp, dat is de middelste, die is 12 meter en die loopt terug naar uh, 10 meter. De buitenste is 10. En de vloer is 35 vierkante meter. Mm, okay. Een houten staan... dukje 1 meter boven water. Staan, ja. wow. staan twee, twee masten op, daar de zeil aan en een, een uh, tentje erop. Of een tentje erop. Ja. Ja. Okay. En uh, nou daar, we net over een kruidkoekbakker, daar stond een heel klein oventje op gas in. En voor de rest, uh, ja. Maar jullie hadden ook, uh, las ik, een haai achter jullie aan een tijdje. Ja. Jullie kwamen een walvis tegen. Ja. En het zou ook niet altijd even lekker weer geweest zijn, denk ik. Nee, we hebben een storm stormweer gehad. Ja. Uh, en dat, is, dat, we, dat heeft ook weer voordeel. Want omdat je dus met de stroom en met de wind gaat, dan ga, schiet je ook lekker op. Hm. He, we hebben het ja. totaal honderd dagen gedaan. Behalve als je echt door, over die hele grote golven moet Of is dat niet eng? Dan? Nee, nou kijk, dat is het, het leuke van, varen, van vlot varen Je kan niet hoger dan dan halve wind. Eigenlijk alleen maar ruime wind varen. Hoger dan halve wind, dat zegt mij niks eerlijk gezegd. Je nee. nou, moet voorstellen, als, als je tegen de wind in... Ja. Nou, dus tegen de golven in... Mm -hmm. dan ben je dus als, als het ware aan het laveren. Want je kan niet met de zeilen recht tegen de wind in. Nee. Dus het is altijd, altijd van de wind af. Ja. En uh, mm. het leuke is... dat de zee dan ook met je meeloopt... Dus je krijgt de golven niet van voren met baksen nee, tegen je in. Maar je gaat over. Maar dan kan je soms wel ja. heel harde klappen maken, denk ik toch? Nou, als, je, als ik u nou vertel dat het de dek niet nat is geworden nee? buiten de regen. Echt niet? Hmm. Ja, oh. en dat is een oh. meter boven water. Hmm. En de truc is. Dat is het vlot maar 12 meter is. Dus je komt nooit op twee golftoppen. Ja. Nou. Oh ja. En dan krijg je het principe van een veertje. Dat is een golf die rolt. Maar dat is eigenlijk een verticale beweging. En dus word je keurig net opgetild. Want als je dus met zo'n windkracht 6, 7. En je krijgt zo'n roller die zie je op je afkomen. En dan denk je, oh, die slaat in één keer uh, ja. alles weg. Maar dan word jij opgetild. En die golf die rolt er onderdoor. En dat... Dat is zo'n gekke gewaarwording. Maar dat geeft je zo, zo groot vertrouwen. Dat, dat is dat uniek. Ik ja, vind dat het is. Ze, zoeken nog, ze zoeken nog een vierde man. Is het iets van nou, het, <laughs> lijkt, het, het lijkt me geweldig. Ik vind het ook een heel mooi verhaal. Zeker ook de ideologie erachter. En die plastic soap heb ik nog nooit van gehoord. Maar ik kan hmm. me voorstellen dat het een groot probleem is. Dus ik vind het ook wel een, Maar heel wilt, leuk u, a, wilt u aanmonsteren nee, bij de Nee, daar heer? heb ik toch onvoldoende durven nee, voor. Dat nee, niet. dat toch ook... maar niet. Lisbeth, jij nee, misschien nee, wil wel eens wel een verhaal me mee. Ja, dat lijkt me wel gelukkig. Ja, toch? Dat geeft weer een nieuwe dimensie aan maar u zit wel uh, dan met vier man op 35 vierkante meter hoeveel weken lang? Uh, de vorige keer hebben we er honderd dagen over gedaan, ja. maar dat was vanuit Harlingen. Dus maar dan ja, moet je elkaar wel aardig vinden, denk ik, hè? Ja, maar we, dat... Uh, kijk, je broer ken je dus in de treuren. Ja. Dus dat komt en, wel goed. En, uh, ja, dat komt wel goed. Maar uh, we konden een van de andere bemanningsleden, dat was een vriend van de lagere school. En we hebben een voorbereiding, daar zijn we mee gestart. Ik noem maar met een mannenwacht. En dat is... Uh, scheid scheidt het kaf zich van het koren en de groeien blijven open. En die voorbereiding heeft ook goed twee jaar geduurd. Dus dan leer je elkaar wel kennen. Ja, dus u weet waar, waar u mee in zee gaat. Nog een ander puntje, uh, wat mij nogal eng leek... is als je van zo'n vlot afvalt, dat vlot kan niet keren... dus dan is het gewoon heel erg grote pech. Dan ben je Top. weg. Dan ja. ben je weg. Ja. Ja. En ja. hoe gaat u voorkomen dat u uh, in de zee terechtkomt? Nou, dat hebben we gedaan door uh, destijds door uh, achterop een reddingsvlot... Uh, uh, Werpplaten hebben, uh, lijflijnen aan dekspannen. Als het een beetje gaat waaien, altijd dag en nacht dat, dat, uh, die aan die lijflijn vastzitten, de liepen staaldraden van voor tot achter. Een hele lange lijn achter het vlot, zodat als je, als je overboord valt, ja. dat je dan uh, direct naar die lijn kan grijpen en dat de andere je binnen kan halen. Maar het is een feit, dat was ook, uh, we hebben ook wij spreken met de Stichting moeten ondertekenen dat we Dus hè, de mogelijkheid dat je het zou komen te overlijden, dan, euh, dan is het jammer. Ja. Maar dat is het risico van het vak. Het all in the game eigenlijk. Ja, uh, kijk, er zijn ook heel veel mensen die ik vragen, zijn jullie niet bang geweest? Nou, onze grootste angst was altijd, wat je dan nou net ook vraagt, van als je eraf valt. Als we s'nachts sliepen in dat tentje, hè, dus bij wijze van spreken, ik werd wakker en ik zag Guus liggen. En ik zag paling liggen, dan... Wist ik dat Frits op wacht stond? Ja. Maar ik lag in de slaapzak en dan riep ik: Frits. Ja, oh, even checken of hij er ja. nog was. En dan ja. was het ja. Nee, klaar. Ja, dat was het en goed. zo was het altijd. Goed. S'nachts had je die controle. Ja. Nou, uh, gaan jullie volgen als jullie op pad gaan? <laughs> mooi, mooi, mooi. Een hele goede reis natuurlijk. We gaan, uh, we gaan even naar uh, Beirut, naar Sander van Hoorn. Sander, uh, ja, doodstraf geëist tegen ex-president Mubarak van Egypte. Is dat uh, een, een verrassing eigenlijk? Ja, toch wel. Kijk, uh, je weet dat op wat uh, hem te lasten werd gelegd, namelijk dat hij uh, verantwoordelijk wordt gehouden voor uh, de doden die in uh, de opstand in januari zijn gevallen, dat daar uh, een doodstraf voor geëist kan worden. Maar ja, dan moet het ook nog wel gebeuren. In de laatste tijd hoorde je vooral in Egypte steeds vaker de uh, speculaties dat uiteindelijk Mubarak het wel uh, op een akkoordje zou gooien met de legerleiding. Nou ja, als dat gebeurt, dan heeft de openbare aanklager daar in elk geval geweten van gehad. Want die heeft vandaag. Dus uh, de doodstraf geëist, niet alleen trouwens tegen Mubarak, maar ook tegen een uh, oud-minister, Habib Al-Adli, en tegen zes hoge politiecommandanten. Tegen alle acht in totaal is dus die doodstraf geëist. Ja, dat zijn uh, behoorlijk forse straffen, kun je wel zeggen. Hoger kan je het niet krijgen. Is nee. er een, een beroepsmogelijkheid voor Mubarak? Ja, natuurlijk. Kijk, en, ik bedoel, dat hij het eist, dat wil nog niet zeggen dat de rechter het ook daadwerkelijk oplegt. Wat dat betreft geen verschil met hoe het in Nederland gaat. En ja, uiteindelijk wordt er natuurlijk aan allerlei politieke touwtjes getrokken. Dus het zou zelfs nog een mogelijkheid zijn dat die uh, demonstranten uiteindelijk alsnog gelijk krijgen. En dat blijkt dat de doodstraf niet alleen wordt, uh, niet wordt opgelegd. Maar dat uh, Mubarak het inderdaad uh, op een akkoordje gooit met de huidige leiding van het land. Want dat is nog altijd het leger. Hè? En het leger en Mubarak, dat waren... Hand. en al die belangen die zijn vervlochten. Dus ja, dat, dat ligt heel ingewikkeld natuurlijk. Ja, is het wel de eis die ook veel Egyptenaren graag zien? Uh, in elk geval de mensen die op het Tagheerplein hebben gestaan. Nog altijd als je mensen vandaag spreekt... ...dan herinneren zij zich de doden die toen gevallen zijn. En dat is ook iets wat de aanklager vandaag gezegd heeft... ...dat vergelding uiteindelijk het beste is. Vergelding voor het leed wat is geleden. En dat zou dan in zijn ogen en in de ogen van heel veel nabestaanden... Die de doodstraf moeten. Oké, okay, dankjewel. Sander van Hoorn vanuit Beiroed over de doodstraf. Die is geëist tegen ex-president Mubarak van Egypte. We could let this love be the fading sky. We could drift all night into the new sunrise.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 Van Frankenreiter en Johnson. Love and marriage, love Achter de and voordeur. Marriage. No sir. Vandaag met opvoedcoach Lisbeth Hop. We gaan het hebben over uh, de Belgische muffinman. Steven de Grijnst. Hij uh, zei tegen de vrt radio over, uh, wat hij zo al uit de vuilnisbak vist. Uh, ja, je ziet zelf dat hier nog van alles in zit, in de verpakking. Dat uh, hij nog perfect bruikbaar is. Dat binnen de, beval, de bevalwater ontstaat. Ja, kijk. Dat wordt dan weggegooid, september 2012. Ja, een blikje bier. blikje bier. Het is ook zo dat er heel veel van die spullen terechtkomen in zo'n containers, die eigenlijk niet over datum zijn, maar die eigenlijk plaats innemen van nieuwere producten. Ja, die Steven de Geinst Elisabeth, die staat voor de rechter. Want een, ja. een supermarkteigenaar waar hij wat spullen vandaan heeft gehaald... die heeft hem aangeklaagd. Er levert een enorme discussie op in België... Ja. over uh, ja, of dat nou wat recht is en hoe het nou zit met die verspilling. Hoe zit het met onze verspilling? Nou, wij schijnen ongeveer 20% van onze boodschappen... uiteindelijk in de afvalbak te smijten. Dus uh, bij ons is het ook uh, behoorlijk... Uh, dus alles wat wij de, de supermarkt afrekenen... Uh, uh, 20% afrekenen? 20% af. en je zou kunnen zeggen dat het overgrote deel van die 20%... is echt verspilling. En dat heeft een aantal oorzaken, want het uh, ja, gebeurt niet zomaar. Je, je ziet dat bijvoorbeeld verpakkingen vaak te groot zijn. Zeker omdat we heel veel kleine huishoudens hebben, uh, steeds kleinere huishoudens hebben. Uh, zie je dat mensen eigenlijk te veel moeten kopen omdat die verpakkingen te groot zijn. Mm -hmm. Maar ook bijvoorbeeld, we, hebben, we schijnen een, een chaotische koelkast en een chaotische huishoudkast te hebben. Waardoor we het overzicht kwijt zijn eigenlijk. Aha. dus we gaan naar de winkel zonder te weten wat we nodig hebben. Ja. Dat, ja, dat ook. En, uh, ja, en het onregelmatig plannen. Dus het heel spontaan toch maar uit eten gaan vanavond. Terwijl je eigenlijk al eten gekocht had ja. om te koken. Uh, dat gebeurt dan... ook heel veel. Ja. Dus het is, ja, het is ook een beetje een luxe probleem. Ja. Mensen hier aan tafel, familie Schwijgman. Blijft er wel eens iets over wat in de prullenbak? De, ja, bij ja, mij wel. Bij <laughs> mij wel. Ja. <laughs> ja, nee, maar dat is alleen brood. Dat is en, alleen brood. Uh, oh. Wat ze zegt, uh, kijk, als ik. Uh, ik ben alleenstaand verder, ik woon op mezelf en alleen. Maar als ik naar de supermarkt ga en er ligt niet meer een half broodje, dan neem ik een heel nee, brood nee, mee. mee. En dan is te veel. Dan is dat op een gegeven moment na een aantal dagen is dat ook niet meer lekker of dan is het te veel? Ja. En, uh, maar dan gaat het bij mij op balkon en dan hebben de vogels ah, ja. wat aan. Guus, houdt u wel eens wat over? Of ja, die... ja hoor, heel veel. Mijn vrouw is heel erg scherp dat het ook maar in de buurt van de verloopdatum ja, komt. Ja, dat, dat je hoor al je weg. heel veel. Ja. Ja. Ik, joh, dat hoeft helemaal ja. niet. Maar, uh, en ik, wat heel herkenbaar is, zoals wij spreken, je moet nooit uh, de supermarkt induiken als je honger hebt. Nee. <lacht> en, want dan neem je, neem je sowieso veel te veel mee. Loepin, dan ja. ja. komt u wel eens in de supermarkt? Nou, dat probeer ik dan een minimum te werken. <lacht> ja, dat en dat als ik komt. het doe, dan uh, probeer ik uh, even buiten de spil. Dus niet op zaterdag. Nou. Maar dat lukt niet zo vaak. Dus ik ga trouw met een lijstje. Er wordt er wel eens wat weggegooid in huis? Nou, dat probeer ik er minimum mee te beperken. Die expiratiedatum. Daar zie ik de kinderen altijd op turen. Dat vind ik ook een, ja, een onwijze flauwekul. Gewoon op nu natuurlijk. En je kan het zelf proeven. <lacht> en ook een, een, een banaan met een bruin plekje. Die eet ik op. Daar zit ik helemaal niet mee. Nee. Uh, maar wat mij ook stoort, is die uh, kranen die aanstaan. Kranen die ja, aanstaan. Dus, uh, dat is ook verspilling. Water, ja, weet je, water dat uh, tien minuten lang uh, loopt die kraan vol. Ja door Hekenbaar. en wat mij ook uh, regelmatig stoort zijn toiletten. Met nu drinkwater. je toch bezig bent. Ja, toch bezig. <tie> <Ja>. <tie> even het lijstje ja. af. Ja, ja. ja. ja. Is Nou ja, die toiletten dat kunnen we. Dat nee, zo even laten Terug naar maar, de voeding. Even ja. terug naar de voeding, want ja, die houdbaarheidsdatum. Dat zeggen meer. Ja, mensen. Is, uh, is, is, is. dat ons in die, die houdbaarheidsdatum? Uh, gedeeltelijk, want je hebt eigenlijk twee houdbaarheidsdatum. je hebt de TGT, hè? Dat is uh, te gebruiken tot. Daar moet je wel een beetje op letten. Die zit meestal op bederfelijke voedingsmiddelen. Maar de THT tenminste houdbaar tot, ja, daar mag je echt een stuk flexibeler in zijn... dan de meeste mensen zijn. Mm. En, want dat betekent eigenlijk dat het uh, drie tot vier dagen daarna... gewoon nog prima in orde is. Okay. Dus daar, uh, daar kan je... Uh, dus niet onmiddellijk dan de boel in de clico? Nee, en ook uh, brood, uh, brood, daar kan je van alles mee, hè? Ja, je, kan, ja, ja, ja. je kan er een toast van maken, dus je kan het even in een toaster douwen. Je kan het invriezen en er een paar sneetjes uithalen elke dag, mm. zodat het vers uh, op je bord uh, komt. Je kan er brood uh, uh, Taart van maken. Dat doen ook heel veel mensen. Je kan het verkruimelen voor op een appeltaart. Je kan met brood ontzettend veel doen. Hm. Dus dat meneer Zagma is niet meer nodig hoor. Dat brood uh, op, op vals dat vals balkon van nu. Dat is het moet ook wel hebben. Ja, dat is waar. waar. Liesbeth, uh, ik, ik heb ook wel eens campagnes hierover gehoord. Het is ja. een onderwerp wat regelmatig langskomt. Maar blijkbaar ja. uh, dringt het niet echt tot ons door dat het anders moet. Nee, terwijl het eigenlijk zo simpel is. Er zijn een paar dingen die je gewoon kan doen waardoor dat beter gaat. En ik denk wel dat het, uh, dat het zin heeft. Ik bedoel ook voor het milieu CO2-uitstoot en zo. Dat gaat enorm naar beneden als we als heel Europa zijnde dus zeg maar minder zouden verspillen. Uh -huh. um, dus er zijn gewoon een paar tips die ik eigenlijk wil geven. Nou. Van, voordat je naar de supermarkt gaat, kijk eerst even wat je in huis hebt. Dus kom dan niet met, met een doos met eieren thuis... terwijl je er al drie in de koelkast hebt staan. Hè. Dus kijk even wat je al hebt... Twee boodschappenlijstjes maken. Heel belangrijk Meneer Winter wordt even vriendelijk toegeknikt, want die doet dat. Ja, en, en denk ook even na over bijvoorbeeld uh, voorgesneden groenten. Dat kant-en-klare gesneden groenten. Die bederven eerder dan gewoon verse groenten. Ja, maar die moet je dan weer snijden. Ja, die moet je dan wel snijden, maar dan verspeel je wel minder. Okay. En uh, bedoelt, uh, ja, te, uh, uiteindelijk moet je dan toch weer terug naar de supermarkt... om weer nieuwe voorgesneden groenten te halen. Dus dan kan je net zo goed gewoon verse groenten kopen. Ja, dus uh, dat, ja nog meer? Ja, je kan de koelkast ietsje koeler zetten, waardoor dingen net iets ja. langer uh, uh, bewaard maar blijven. Maar dat kost dan weer meer energie. Ja, dat kost dan wel iets meer energie, maar als je dat is tegen die verspilling dan weer weg te, uh, ja. te strepen, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, probeer toch wat kleinere verpakkingen te vinden. Ik geloof dat de supermarkten daar wel mee bezig zijn. Dus dat is ja, het nog wordt steeds wel zo'n e huishouden dus Daarom. Ja, dus ze zijn denken. daar wel op aan het inspelen. Maar doe dat dan ook. Dat is in verhouding misschien wat duurder. Maar ja, als je de helft dan steeds moet weggooien, dan, dan bespaar je daar toch weer op. Ja. Opvoeding, daar ga jij natuurlijk ook over. Hoe leren we dat aan onze kinderen? Ja, dat is, dat is een moeilijke, want ja, kinderen die doen heel vaak uh, nog niet de boodschappen thuis. Dus dat, uh, maar je kan natuurlijk gewoon met je kinderen daarover praten. En uh, inderdaad, uh, snij het bruine plekje of laat ze zelf het bruine plekje van de banaan afsnijden en gewoon daarna die banaan eten. Hmm. Dus uh, he, geef gewoon het goede voorbeeld, zou ik zeggen. Dat ja. is het beste advies. En als kinderen dan zeggen, ja maar mam, uh, die, uh, die creme fraiche, daar staat op dat die uh, al van drie dagen geleden is. Dan moet ik gewoon ja. zeggen, niet zeuren opeten. Ja, sorry. nou ja. ja. Zeg dat maar gewoon. Ja. Het goed zijn, je krijgt er niks. Van. Ook dat nee. niet, en anders kunnen we altijd bij u wel weer trainen. Ja, je, je wordt niet sowieso. zo snel ziek inderdaad. inderdaad. Goed. Nou. Ja, er zitten alle nou jongeren. <laughs> ja, dat vertrouwen we niet helemaal. Goed, Lisbeth, we, we hopen dat we ons aan deze regels zullen gaan houden... zodat we in het nieuwe jaar wat minder gaan verspillen. Dankjewel voor de tips. Wij gaan naar de dichter bij de dag vandaag, Raymond de Jong. Raymond, goedemiddag. Goedemiddag. Gooi je wel eens wat weg? Jawel. Oh, ja. dus ja, je, ja, hebt, ook, je hebt goed geluisterd naar Lisbeth? Ja, ja ik, ik probeer het wel zoveel mogelijk te beperken... maar af en toe, ja, dan, uh, dan er wel eens iets. Ja, nou, ja. We, we luisteren graag naar jouw gedicht. Ga je gang. Ik vond weggewaaide bananen uit zonnig Afrika. Een paar kisten vol, ja, op zich nog prima, ja. Dus ik nam ze mee naar huis en begon lekker te eten. Belde de politie, dat ik betalen was vergeten. Ik dacht, wat is dit? Een storm in een glas water? Maar ze drongen aan en ze wilden toch even praten. Ze hadden alles onderzocht, vertelden dat ze alles wisten. Dus tegen de wind in met in mijn magel drie kisten... Onderweg vlak bij Tolbert op een slingerende dijk kreeg ik stekend zware krampen en begon om me heen te kijken. Twee mannen op een gammel vlot, bezig met een training, kregen door de winterregen toch nog oog voor deze eenling. Nadat we samen overstaken was de ambulance daar. Huilend op de eerste hulp, een medisch team stond klaar. Eerst de snotterende slaappolie met erge kramp van binnen toen er iemand aan mijn bed kwam die vroeg of ik kon pinnen. Zonder geld, vol bananen met de politie achter me aan. had ik in deze situatie er geen poten om op te staan. Vanwege de verzakeling was het me zuinig met hun macro-budget. Ik kon betalen met bananen, dat heeft mij toen die dag gered. <lacht> ja. Nou, alleen maar Dankjewel. Knap hoe je het allemaal aan elkaar geknoopt hebt. En jouw gedicht is terug te vinden op de website. Dit is de dag.nu. Hartelijk dank aan de mensen hier aan tafel. Luc Winter, Guus en Chris Vijgman. We hebben heel weinig tijd. Maar ik zeg nog even dat misschien Frits Wester met jullie mee gaat varen. En Lisbeth Mop ook. Hop, ook hartelijk dank. Ja, dat vind ik heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Dat houdt dus in dat zij niet kan sparen voor een autootje... Ja, om haar eigen leven op te gaan bouwen. Straks een reportage over dit gezin... waarbij de moeder haar bijstandsuitkering dreigt te verliezen. Eerst het nieuwsoverzicht van drie uur tot zo.